De Radio 1 Sportshow. Tom van en Tim Overdien. De eerste zes maanden van het jaar zijn nog niet eens helemaal om. Maar er zijn op dit moment al net zoveel bedrijven failliet gegaan. als in het hele topjaar 2009. Zodra kunt u meepraten in Aan de Lijn over de stelling van vandaag. Zeuren over het weer is goed voor je gezondheid. En op radio1.nl kunt u ook nog eens reageren op deze stelling. Dit is in de eerste nieuws met Mark Visser. De presidentsverkiezingen in Egypte zijn gewonnen... door de kandidaat van de moslimbroederschap, Mohamed Morsi. Hij versloeg in de tweede ronde van de verkiezingen met 52 zijn tegenkandidaat Ahmed Shafiq, de laatste premier onder oud-president Mubarak. Shafiq kreeg 48 Hoeveel macht de nieuwe president werkelijk krijgt, moet nog maar blijken. Zijn invloed is door de Egyptische legerleiders ingeperkt. En het parlement is vorige week ontbonden. Dat is niet de juiste quote. Ik... Als dat parlement ontbonden blijft, dan zullen er kort termijn uh, nieuwe verkiezingen moeten komen. Wanneer dat is, ja, er zijn ook heel veel mensen die zeggen, laten we nou eerst de grondwet schrijven en daarna pas nieuwe parlementsverkiezingen uitschrijven. Want dan zijn de verschillende bevoegdheden in Egypte duidelijk geregeld. Het ministerie van Defensie heeft een klokkenluider op een zijspoor gezet. De ambtenaar AT had aangetoond dat tientallen medewerkers in het buitenland werken zonder een deugdelijke veiligheidsverklaring. Zo'n verklaring is nodig voor het werken met onder meer vertrouwelijke defensiedocumenten. Ongeveer 40 mensen op zware diplomatieke posten in het Midden-Oosten, Oost-Europa, Zuid-Amerika en op het NAVO-hoofdkwartier hebben geen deugdelijke veiligheidsverklaring. DNO's de heeft de lijst met alle namen en functies in bezit. Defensie erkent dat verklaringen zijn verouderd... maar ziet dat als een administratieve kwestie. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er bijna net zoveel bedrijven failliet gegaan... als in dezelfde periode in het slechtste jaar tot nu toe, 2009 was dat. Blijkt uit cijfers die voor de NOS zijn verzameld door faillissementen.com. Het jaar staat de teller al op bijna 3800 faillissementen. En de kans is groot dat over een week op 1 juli een nieuw record wordt bereikt... van meer dan 3900. Na 2009 liep het aantal faillissementen weer iets terug, maar de aanhoudende crisis en de recessie zijn nu weer duidelijk merkbaar. Bedrijven zien de verkopen en opdrachten teruglopen en vooral in de bouw blijken veel bedrijven niet te kunnen overleven. Nicky Terpstra is voor de tweede keer Nederlands kampioen wielrenner bij de profs gewonnen. Op het parcours in Kerkrade won hij met een voorsprong van bijna twee minuten op Lars Boom. En het brons dat was voor Bert-Jan Lindeman. Terpstra moest het tijdens de koers zonder steun van ploegenoten doen. Hij was de enige deelnemer van de Belgische Omega Pharma Quickstep ploeg. Terpstra was in 2010 ook al Nederlands kampioen bij de profs. De strijd om het Nederlands kampioenschap was door het parcours en een slechte weer erg zwaar. Slechts een tiental renners reed de wedstrijd uit. Nou, de regen trekt nu wel weg vanuit het westen steeds meer opklaringen. Morgen wisselend bewolkt met een noorden en oosten kans op een bui. Het waait stevig uit het westen en het wordt een graad of 17. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. landschot bestaat 275 jaar. Een historie aan kennis. Zo geloven wij niet in hypes, maar in scherpte en het hoofd koel houden.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 Met heel veel nieuws deze uren, maar ook hockeynieuws. Floortje Engels is weer niet de eerste kiepster van de Olympische hockeyploeg. Dat besloot de bondscoach en dat kwam hard aan. Maar het grote nieuws van vandaag komt natuurlijk uit Egypte. Hier zijn Tom Vathek en Tim Mogenduik. We moesten er even op wachten. De winnaar van de Egyptische presidentsverkiezingen... zou vanmiddag om drie uur bekend worden gemaakt. We hadden geduld. De voorzitter van de kiescommissie nam alle tijd. Blaadje na blaadje zagen wij weggaan. Maar uiteindelijk sprak hij om half vijf het verlossende woord. Dr. Mohammed Mohammed Morsi Isa al-Ayaad. 13 miljoen. <middels> miljoen. Het wordt enorm uh, gejuich, hoorde u toen mooi met Morsi van het moslimbroederschap is dus de nieuwe president. Ruim 13 miljoen Egyptenaren hadden op hem gestemd. We spreken er verder over met Hans-Jaap Melissen... die nog altijd daar in de buurt is of op het uh, overvolle Tagariërplein in Cairo staat. Uh, Hans-Jaap, uh, is het nog steeds een, een feestende uh, geheel daar? Ik denk dat Morsi dat vooral het veel terugkrijgt. Dat dat zo geregeld dat zij de belangrijkste machthebbers zijn. En daar zal het best ook over gaan over een nieuw vorm van het parlement. Wij horen momenteel uh, uh, wel, maar dit is niet de verbinding die wij wilden hebben. Dus wij zullen het straks uh, nog een keer proberen even verbinding te krijgen met Hans-Jaap Melissen. Want uh, dit was niet helemaal hoe het moest gaan. Hij staat daar op het plein. De verbindingen zijn lastig en we proberen de verbindingen zo snel mogelijk te herstellen. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Tom Vallevek en Tim Overdiek. Plaatsen voor het nieuws van vandaag op dat Tagezierplein. Hans Jaaf Menens, we hebben jullie nu wel uh, goed aan de lijn. Want het feest daar gaat ook gewoon door op dat plein. Het wordt een steeds groter feest. Er zijn uh, steeds meer mensen hier gearriveerd. Die hebben thuis afgewacht, denk ik. Op wat ging komen, bang van de verhalen dat het een absoluut gewelddadige dag zou worden. En hebben toen het verlossende woord gehoord en zijn naar het Dier gegaan. En daar ja, zoals de uitslag bekend werd, waren daar nog best wel veel lege plekken. Die worden langzaam gevuld met het bekende zang en dans, veel vlaggen en uh, ja, hele blije gezichten. Maar dat zijn de blije gezichten dan van de Moslimbroederschap. De aanhang daarvan waarvan weliswaar 13 miljoen Egyptenaren op deze partijkandidaat Morsi hebben gestemd, maar er natuurlijk ook heel veel Egyptenaren zijn die het hier niet mee eens zijn. Zie je deze mensen ook in de stad opduiken op een of andere manier? Niet, maar ja, je, je kunt niet op alle meter tegelijkertijd zijn. Uh, er waren net vanmiddag wel mensen van uh, de uh, 6 e aprilbeweging, uh, de jonge revolutionaire, de Facebook uh, figuren, zeg maar. En uh, ja, er zijn natuurlijk ook beloftes gedaan door Morsi om wel anderen dan alleen de moslimbroeders erbij te betrekken bij de vorming van een nieuwe regering. Of dat allemaal zich zo zal ontwikkelen is natuurlijk al het afwachten. Uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen in Egypte die helemaal niet blij zijn met de overwinning van Morsi. En, en bang zijn voor een ja, staat waar de islam te veel invloed op de politiek zal krijgen. En dat dat slecht zal zijn voor uh, ja, de samenleving, voor het toerisme. Uh, aan de andere kant hopen ook die mensen dat er snel rust komt. Want economisch gaat het niet zo goed hier. En, en, en dat het land ook wel weer verder kan gaan. Maar er moeten nog zoveel hobbels dan ook weer genomen worden. Hè? Want met alleen deze president en een ontbonden parlement ben je er voorlopig ook nog niet. En het is al gezegd, deze president zal waarschijnlijk niet heel lang zitten. Dat is ook al van tevoren aangekondigd. Want als morgen Egypte ontwaakt en deze mensen dan dat plein hebben verlaten en uh, gaan kijken naar wat de verwachtingen zijn die ze van uh, president Morsi zullen gaan verwachten, zouden ze wel eens van een koude kermis kunnen thuiskomen in de wetenschap dat de militaire raad het in feite nog steeds echt voor het zeggen heeft. Ja, dat is natuurlijk het. Het probleem. Er is toch de facto een soort staatsgreep eh, waar eh, de militaire raad een beetje speelt met de mensen die hier ook politiek willen gaan bedrijven. En, en, die, en de militaire raad waakt ervoor dat er aan de macht van het leger, wat een soort staat in de staat geworden is hier, dat ze daar aankomen. En dan zal misschien aan het eind van deze maand de macht eh, ja, symbolisch worden overgedragen, eh, wordt Morsi ingezworen. Maar dan moet er nog heel veel gepraat en bekeken worden en ook eh, de nieuwe grondwet moet nog steeds opgesteld worden. En in hoeverre heeft daar het leger heel veel uh, vingers in de pap? Ja, dat zijn denk ik voor de mensen die uh, anderhalf jaar geleden dachten... dat zij een compleet civiele uh, maatschappij zouden moeten zien uh, na de revolutie. Ja, uh, die, die problemen moeten worden opgelost. En dat is nog lang, lang niet zover, denk ik. Maar bagatelliseren mag je dit natuurlijk niet. Als je kijkt naar wat er nu op de plan gebeurt bij jou... kun je dit wel beschouwen als een echte stap vooruit, voor een democratische Egypte? Hele kleine stapjes. En dat zie je natuurlijk ook in andere landen in de regio. Dat uh, misschien in het begin, toen er, uh, ja, regimes omvielen, meteen gedacht werd dat het roze geur, maneschijn en, en, uh, en democratieën zouden worden, zoals uh, wij ze misschien zelf kennen. Uh, en dan, ja, dan kom je wel van een koude kermis thuis. En. en ja, dat zijn misschien hele kleine stapjes uh, door een hele moeilijke tijd. Die misschien ooit het begin zijn geweest. Dan als je over heel veel jaren terugkijkt naar wel democratie op de lange termijn. Maar ja, voorlopig natuurlijk nog niet. Ook niet voor Egypte. Hoe dan ook. Het Tagriërplein gaat een feestvolle nacht in. Hans-Jab Nelissen is daarbij. Dankjewel. En wij keren terug naar de ontwikkeling in eigen land. U hoorde het net al, in de eerste zes maanden van dit jaar zijn er al bijna net zoveel bedrijven failliet gegaan als in het topjaar. Topjaar in negatieve zin dan 2009. Ik ga erover praten met Robert van Galen, voorzitter van de beroepsvereniging van faillissementscuratoren. Meneer Van Galen, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, waarom het is, dat kunnen de meeste mensen denk ik zelf wel bedenken. Het aantal is hoog. Hoe is het, zijn dit allemaal kleinere bedrijven? Hoe verhoudt dat zich? Ja, als ik eerst. Even een opmerking mag maken. De, de vereniging waar ik voorzitter van ben... is van insolventieadvocaten. Dat zijn zowel curatoren als ook advocaten... die bijvoorbeeld schuldenaren of schuldeisers bijstaan. Oké. Okay. We dus streden voor alle kanten op. Ja. Uh, nou, wat uw vraag betreft... Ja, het is... Uh, de indruk die we hebben is dat het tot nu toe... vooral toch kleinere faillissementen zijn. En dat betekent niet dat het goed gaat met grotere bedrijven... maar in het algemeen... Uh, zijn die niet of nog niet in faillissement? En kunt u ook zien of het zich in bepaalde sectoren zeg maar, veel, veel harder gaat dan in andere? Ik heb er niet zo heel goed zicht op, maar ik heb de indruk dat de gebruikelijke uh, uh, partijen het wel weer zijn. Dus dat is de bouw, <coughs> de horeca, detailhandel, autobranche. Daar, daar gaan het meestal als eerste niet zo goed. En nou kijken we vaak naar een stijgend aantal faillissementen... en dan hopen we altijd dat er ergens weer een soort top bereikt wordt. Heeft u het idee dat die top al bereikt is of gaat het aantal nog verder stijgen, denkt u? Dat, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Um, maar ik weet ook niet of het nu al zo verontrustend is. Want um, ja, als het heel, heel veel kleintjes zijn... elk faillissement is natuurlijk op zich wel een drama... Maar wat het voor de hele economie betekent, ja, dat is toch nog moeilijk te zeggen. Het zou, uh, uh, en het zou dus kunnen dat er ook grotere aankomen, maar ja, dat weten we nog niet. Nee, um, nou is dat aantal toch, dat we zeggen in een half jaar tijd, uh, terwijl in 2009 er ook al zo'n aantal zat. Heeft u enig zicht, of vraag ik, overvraag ik u nu, of dat wil we dan weer allemaal nieuw opgestarte bedrijfjes zijn, of dat het juist klassieke, langer, langer bestaande bedrijven zijn? Nou, we weten dat het altijd zo is dat van de faillissement een groot deel uh, start-ups zijn. Omdat uh, ja, heel veel mensen beginnen een onderneming, maar hebben daar toch eigenlijk niet de deskundigheid voor. En dat zijn de zwakkere partijen in de markt. En als het dan minder goed gaat, gaan die als eerste. Nou is de beroemde uitdrukking, de een zijn dood is de ander zijn brood. U zit in, in deze uh, uh, branche. Kunt u het aan met elkaar? Is daar voldoende uh, kennis, know-how en ook kwantitatieve mensen aanwezig... om dit allemaal goed, uh, goede banen te leiden? Ik heb de indruk van wel. Uh, ik, ook, ik hoor de curatoren toch nog niet klagen over, over veel te veel werk... Um, wat de deskundigheid betreft, ja, daar zijn wij als vereniging voor om te proberen die te bevorderen. We, we, ik heb niet het idee dat dat nu schaarste is. Okay. Of aan, aan faillissement specialisten. Ik ga u danken voor uw toelichting en hoop uiteraard met u uh, dat de top enigszins bereikt is. Maar de toekomst zal het ons leren. Um, ja, dat hoop ik natuurlijk uh, toch uiteindelijk ook. Okay. Ja. Robert van Gaanen, zeer dank. Ja, geen dank. De Radio 1 Sportzomer aan de lijn. Het weer van vandaag. Ik heb dat Marco Verhoef uh, toen wel eens horen omschrijven... als kwalitatief uitermate teleurstellend. Ja. Kort dat af, dan krijg je... Ja, dat soort weer. Dat soort weer is ja. het. Straks na half zeven gaan we het er wel over hebben. Want we hebben een sterling bedacht dat zeuren over het weer... goed is voor gezondheid of geluksgevoel, hoe je het ook maar wil zien. U mag alvast bellen naar het gratis nummer 0800 1121 of reageer even op onze site sportsomer.radio1.nl. Ik ga het nummer gewoon nog een keer noemen. 0800 1121 dan gaan we verder met uh, hockey. Hockeykiepster Floortje Engels gaat naar de Spelen... maar slaapt niet in het Olympisch Dorp. Dat heeft uitleg nodig, hoor ik u denken. Net als bij de Spelen van Peking... is Engels namelijk de reservekiepster van Oranje. En pas als de eerste kiepster Joyce Sombroek geblesseerd raakt... komt Engels officieel bij de selectie. Ze slaapt dus in een hotel in Londen. Bondscoach Max Caldas geeft dus de voorkeur aan Sombroek... en uh, voor de tweede keer op te spelen dus niet echt bij de selectie. Die beslissing kwam hard aan bij Floortje Engels. Ja, natuurlijk behoorlijk teleurstelling. Dus uh, ja, mijn eerste reactie uh, nou, was vrij rustig. Ik uh, bedoel, je krijgt de telefonische mededeling uh, Dus ik was gewoon thuis. En uh, ja, uh, dan leg je neer en uh, weet je dat klaar is. Dus uh, ja, dat het niet gelukt is. En uh, ja, dus dat is een teleurstelling. Zag je het een beetje aankomen? Um, nou ja, kijk, je weet gewoon dat je in een strijd verwikkeld zit... en uh, dat, uh, ja, dat er een kans is dat je het niet haalt. Dus ja, ik ben er wel mee van uitgegaan. en ik heb heel bewust gekozen om uh, um, ervoor te gaan en uh, alles te geven... en uh, ook dus het risico te nemen dat het niet zou lukken. Um, ik moet zeggen dat, uh, dat ik zelf wel tevreden ben over hoe ik het gedaan heb. En uh, ja, in die zin uh, ja, natuurlijk wel gehoopt dat, uh, dat, ja, dat ik uh, mocht gaan spelen. Um, dus ja, zag ik het aankomen, je houdt er rekening mee... Mm -hmm. en, uh, ja, ik bedoel, ik, ik, met name het feit dat ik niet op de champions Trophy ook gespeeld had... heeft natuurlijk daarin wel meegespeeld. Dus ja, goed, het is gewoon jammer, en, maar je houdt met allebei rekening... en ik had heel erg gehoopt dat het in mijn voordeel zou zijn geweest. Heb je nooit overwogen om, om te bedanken, zeg maar? Want iedereen om je heen, die zegt dan van... ja, voor de tweede keer weer in een hotel, dat kan je eigenlijk niet opbrengen. Maar blijkbaar kan je dat toch. Um, ja, uh, om heel eerlijk te zijn hoop ik dat ik het kan. Ik denk dat ik het kan. Ik heb het laat al een paar jaar bewezen dat ik het kan. Um, maar ik heb afgelopen week voor het eerst het gevoel gehad dat ik kon stoppen. En um, het is eigenlijk allemaal nog best wel vers. Uh, want ik heb uiteindelijk afgelopen vrijdag pas definitief besloten mm. om door te gaan. Um, Je hebt het wel even overwogen zeg maar, om de handdoek te gooien. Nou ja, even... Ik kan me voorstellen hoor. Ja, ik vind een week niet even. En, uh, mm. Dus ik heb er behoorlijk lang over nagedacht. En het is een... Uh, eerlijk gezegd een totaal onmogelijke keuze, want het is allebei niet wat ik wil. Ik wil niet stoppen en ik wil niet uh, als reserve mee, uh, maar dat was waar, uh, waar ik uh, uh, nu aan overgeleefd ben. Um, en uh, ja, ik heb uiteindelijk wel gekozen om mijn kans te willen pakken, in die zin om de ervaring mee te pakken en om bij te willen dragen aan dit team. En um, ja, ik voel me verbonden aan de groep en ik heb uh, wat dat betreft uh, het idee dat ik daar ook zeker een bijdrage nog bij kan leveren. Um, maar ik zie ook in, en zeker nu nog, en uh, ik, uh, ik denk dat dat de komende dagen misschien wel uh, wat minder gaat worden, omdat je dan weer echt met de groep bezig bent. Maar mm. het is op dit moment nog best wel heftig. En ik uh, denk dat het ook behoorlijk zwaar gaat worden. Want ik weet hoe het is. En uh, nou, dat is niet makkelijk. Ja, je, je zeker. Je weet hoe het is. In Beijing heb je dat ook meegemaakt. Hè? In Peking. Uh, ja, want je zit samen met Kaya van Maasakken, zit je dan niet in het Olympisch dorp. Wat je zei ook, ik heb die ervaring hoe dat is. Hè? Want dat is natuurlijk heel raar. Ja, het is heel raar. Het is uiteindelijk ook een beetje dubbel hoor. Want uh, ik moet zeggen dat als je weet dat je niet gaat spelen... dat het ook wel fijn is om wat afstand te kunnen nemen. Mm -hmm. uh, dus in die zin uh, ben ik niet per se uh, uh, van mening dat het vooral... Van, omdat je buiten het dorp zet zwaar is. Het is meer zwaar omdat je ja, uiteindelijk geen onderdeel bent van het team. Uh, en wel, wel scherp moet zijn voor het geval dat je moet invallen. Um, maar buiten het dorp geeft ook weer voordelen. Want je hebt het uiteindelijk ook nodig daar... om uh, mm -hmm. af en toe even andere dingen te kunnen doen. En uh, te kunnen genieten van een waanzinnig toernooi... waar je toch heel dichtbij bent. Uh, om ook op te laden voor de trainingen en bij te dragen aan het team. Ja, want de enige mogelijkheid dat je eventueel kan spelen... is dat Joyce geblesseerd raakt. Hè? Dat hoop je natuurlijk niet, maar dat is de enige mogelijkheid, hè? Ja, klopt. Ja, tenzij Max nog van gedachten verandert vlak voor het toernooi... mag hij dat nog doen, geloof ik. Maar nee, ik ga er volledig vanuit dat ik als reserve ben. Ik hoop ook niet dat er iets met Joyce gebeurt. Uh, ik vind dat zou dat ook geen goede reden vinden om, uh, om door te gaan... omdat hij uh, erg negatief is en, en zo zit ik nu in elkaar. Dus ik ga er eigenlijk nu volledig vanuit dat ik uh, als reserve bijdraag... tot uh, 13 augustus aan het elftal En uh, ik uh, wil daar gewoon het beste van maken. Floortje Engels zei dat allemaal tegen Tim Steens. Wel ze natuurlijk hè, met cross your heart. Het voetbalteam van Spanje keerde vannacht na de zege op Frankrijk in Donetsk... meteen terug naar het basiskamp. Dat is gevestigd in knie. Wino. Heb je idee waar het ligt om? Ik denk in de buurt van Gdansk. Maar een heel klein gerucht inderdaad. En waar de dag na de wedstrijd vaak wordt gebruikt om terug te blikken... doet de selectie van La Roja het vandaag rustig aan. Merkte Edwin Cornelissen tijdens een ochtendwandeling door het dorpje. Wat een rust zeg op deze zondagochtend in Gniwino. Aanvankelijk geen hond op straat. Oh ja, toch één. En een verdwaalde ja, toerist. Waar komt u vandaan? We are van Godinha. Dat ligt hier een kilometer of veertig vandaan. In de hoop natuurlijk om een glimp op te vangen van de Spaanse spelers. Maar. Right now we are not to be honest. Uh, it's difficult right now to get them. Ja, het is allemaal stil. Het is We We zijn Definitely, We didn't geen auto op de straat street. Daar lopen we Spaanse journalist tegen het lijf. Wat staat er op het programma wat betreft de ploeg vandaag? Ah. <laughs> Hi. Het is een vrije dag voor de till Tot midnight. De spelers hebben een vrije dag. En die kunnen ze doorbrengen met familie en met vrienden. Een vrije dag met familie friends vrienden. relax. Een free dag. Moeten we toch eventjes hebben over die wedstrijd hè, van gisteravond. Die wedstrijd tegen Frankrijk. Wat vonden de Spanjaarden er eigenlijk van? De game is niet het beste game van the Spanische team. Ja, daar werd hij niet zo vrolijk van, want er waren geen grote kansen. Zo so veel uh, no big chances, no no ambitious. Het was weliswaar dat tiki-taki voetbal. Tiki-taka, tiki-taka. Het is een goede manier om voetbal te spelen. Maar target... Het objectief, zal uh, we, change goals. Ja. Yeah. You know. It's a bit too much tiky-tacky. It's, it's excessive for me, for me in the, in the match of of yes, yesterday's match. Conclusie: dat moet dus anders. Wil Spanje de titel pakken? Ik denk dat uh, Spain no will win the Euro if uh, they play that way. Zo, Gnivino slaapt weer lekker verder op deze zondag. En de enkeling die op de been is maakte maar een relaxed dagje van. Uh, you know Sunday Sunday morning uh, pretty nice weather pretty high temperature so we are just enjoying the day off. Het vrije dagje en vanavond natuurlijk kijken naar die andere wedstrijd Italië tegen Engeland kort van negen, natuurlijk op deze zaterdag Radio 1 Sportzomer. We gaan weer terug naar vanmiddag, want de drie grote Nederlandse wielerploegen... slaagden er niet in een van hun renners aan de nationale titel bij de proefs te helpen. De trui ging namelijk over de schouders van Nicky Terpstra. En die rijdt voor het Belgische Step en reden dus in zijn eentje. Geen Argos, geen Rabobank en dus ook geen Vakansolij. Michel Cornelis, de ploegleider van Vakansolei. hoort u over dat al dan niet probleem... in gesprek met Steven Dalebout. Matige renner, hè? die, die Terpstra. Ja, ik kan eigenlijk niet veel. <laughs> nee, vandaag gewoon ver weg het sterkste gewonnen. En, uh, ja, het is eigenlijk wel geniet als je een renner zo ziet rijden. Dus, uh... ja, is dat meteen de hele uitleg? Er zijn uh, vooraf natuurlijk... Uh, uh, nou, vroeger was er dan één groot blok. Nu zijn er eigenlijk al twee grote blokken. Rauwbank, Vakantse Misschien Argo is er ook nogal bij. Maar ja, je wordt in de luren gelegd. En wat, is, wat is dan de uitleg? Is dat dan alleen het klassenverschil? Ja, nee. Kijk, je zit natuurlijk wel tegen een heel groot blok te rijden. Wij zijn ook met mijn team aan en... Uh... Ja, dan verlies je er wel gauw, één of twee, dus uh, ja, dan ben je maar met acht man en je moet er ook een finale in. En, ja, het, het, het liep voor ons goed. Uh, het was alleen jammer voor ons dat uh, de Koga-ploeg erachteraan ging rijden en uh, Jens Maalus, wat natuurlijk uh, absoluut hun goed recht is. Maar wij hadden gehoopt dat die vier man met Johnny Hogeland uh, meer ruimte zou krijgen, want ik denk dat Johnny vandaag een hele goede dag had. Was het, wel handig? Was, het, was, was het niet weer des Jonnies? te vroeg, te druistig? Ja, ik had hem wel opgedragen om te wachten tot de laatste drie ronden, maar... Uh... Ja, hij viel alweer eerder aan, ook ja. vanuit die kopgroep. Ja, maar dat vond ik op zich nog niet zo slecht, want op dat moment moest Rabobank gaan rijden natuurlijk. Ja, maar was het oh, dat was handig? Ik vond het op zich... Ja, op dat moment was het niet slecht. Uh, we hadden niet veel ruimte. En uh, ja, Rabobank moest toen wel gaan rijden en ja, dan waren ze toch wel vijf, zes mannetjes kwijt. Dus uh, ja. dat was niet zo slecht, maar ik had eigenlijk gehoopt dat ze vijf, zes, zeven, acht minuten zou krijgen... Ja. En ja, Johnny is eigenlijk pas minder beginnen te rijden toen hij in het peloton zat. Want toen had hij ook schrik in de bochten. En voor die tijd was hij gewoon nog heel goed. Ja, Las Boom zei um, toen ik bij Terpstra kwam te zitten... toen wist ik eigenlijk al vrij snel dat, dat, dit nooit, dat ik hier nooit van kon winnen vandaag. Um, geldt dat ook voor jouw mannen? Uh, ja, hij zal het beter gevoeld hebben als ik. Uh, want hij zat natuurlijk in het wiel bij Terpstra. Maar ja, dat zeg ik, uh, we kunnen er heel lang over praten. Maar Nicky Terpstra was gewoon vandaag verreweg de beste. En welk, welk plan, welk trucje ook uit de hoge hoed had gehaald, het was nooit gelukt? Dat was wel het mooie van dit parcours. De, de sterksten bleven gewoon over natuurlijk. En die waren vandaag helaas niet bij ons in de ploeg. Maar het is in de toekomst, ik geloof ik wel volgend jaar nog een keer hier rijden. Ja, een woud in goed weer moet dit parcours zeker ook aankunnen. Ja, waarom lukte dat vandaag eigenlijk niet? Vanwege ja, nee, het weer zeg je ook. Hij, zag, hij een hele, gaf een hele goede indruk, maar ineens was hij toch van de kou. Hij bleef met zijn regia's hier aan rijden. Ja, dat kan niet in de finale, dan moet je regen als je uit. Maar hij had het gewoon koud en uh, had ook weinig spek, hè? Hij is wel vrij mager. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportszone. I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city. And I have a little message for you. And I want to tell every woman en every man tonight... Someone to love. But ever had somebody to love. Wij hebben vrolijk natuurlijk Solomon Burke met everybody needs somebody. Brengt ons bij half zeven blok. Hier gaan we naar de hoofdpunten met Mark Visser. Het ministerie van Defensie heeft een klokkenluider op een zijspoor gezet. Had aangetoond dat ongeveer 40 defensiemedewerkers in het buitenland werken zonder dat ze over een geldige veiligheidsverklaring beschikken. Ze hebben een veiligheidsverklaring nodig om geheime documenten te mogen inzien. In de eerste helft van 2012 zijn er bijna net zoveel bedrijven failliet gegaan als in dezelfde periode in 2009, het slechtste jaar ooit. Blijkt uit cijfers die voor de NOS zijn verzameld door faillissementen.com. Dit jaar staat de teller al op bijna 3800 faillissementen en de kans is groot dat op 1 juli een nieuw record wordt bereikt van ruim 3900. De presidentsverkiezingen in Egypte zijn gewonnen door Mohamed Morsi... de kandidaat van de moslimbroederschap. Hij kreeg 52 van de stemmen. Morsi's tegenkandidaat, Shafiq bleef steken op 48 En na 13 jaar is in Frankrijk een borstbeeld van Rodin teruggevonden. Dat was gestolen uit een museum. De politie ontdekte het bij een onderzoek naar roofovervallen... in de buurt van Lyon. Er zijn twee mannen aangehouden. De buste van Rodin is gemaakt door zijn leerlingen en Camille Claudel... en is naar schatting een miljoen euro waard. Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer met Gerrit Diemstra. De regen en de buien zijn het land bijna uit. En nog steeds staat er veel wind trouwens. Windkracht 5 à 6 uit het westen. En vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. In het noordwesten en op de wadden is wel kans op een enkele bui. Het koelt af naar 11 à 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en in de loop van de dag ontstaan er landinwaarts weer buien. Alleen in het zuidwesten is het op veel plaatsen een droge dag. De meeste buien zijn morgen in het noorden en noordoosten te vinden. Het wordt morgen 17 tot 19 graden. De wind waait morgen uit het westen, is matig rond kracht 4 en aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 4 tot 6. Dinsdag is het een grotendeels droge dag met flinke zonnige perioden. Er is dan ook weinig wind. Woensdag passeert er een warmtefront met veel bewolking en een beetje regen. Na woensdag wordt het warmer met temperaturen rond 24 graden. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo direct, drie minuten over half zeven en, uh, is het nu. En zo direct gaan wij in aan de lijn verder over de stelling van vandaag. Gerrit Hiemstra blijft al hoopvol zitten, want we gaan het even hebben over zeuren over dat weer. Is dat goed voor je gezondheid of je geluksgevoel, zo u wilt? Bel ons dan met 0800-1121 en ook op radio1.nl kunt u stemmen. En bellen graag met 0800-1121. Eerst het nieuws in Egypte. Want de moslims daar juichen nu hun kandidaat, moslimroeder Mohamed Morsi, de verkiezingen heeft gewonnen. De winst van Morsi is natuurlijk geen overwinning voor de minderheid van koptische christenen in het land. Gert-Jan Segers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat voor nieuws is dit voor de koptische christenen in Egypte? Een absoluut een sombere dag. Uh, dus nee, de, de, de schrik slaat hen om het hart als zij, uh, als zij dit zien. En hier hebben ze weinig goeds van te verwachten. Dus uh, voor hen absoluut een sombere dag. Wat kunnen ze dan verwachten, heel concreet? Ja, dat zal op korte termijn zal dat niet direct uh, in wetgeving te vertalen zijn. Maar het is heel duidelijk dat uh, in ieder geval een democratische meerderheid heeft gezegd... er moet een sterker islamitisch tempel op de samenleving worden gedrukt. En dat betekent minder ruimte voor de christelijke minderheid. En dat is een hele forse minderheid. Uh, Hoe groot is die minderheid? Hoeveel mensen, over hoeveel mensen hebben we het? Ja, 6, 7 miljoen uh, christenen zijn daar. Dus dat is een hele, hele forse minderheid. Die behoorlijk uh, te maken hebben gekregen, ook met gewelddadigheden de afgelopen jaren. Ja, absoluut. En zeker het afgelopen jaar, toen uh, zeg maar, de sterke hand van uh, Mubarak weg was. Ja, toen kwam eigenlijk het, het, het, het uh, soms antichristelijke sentiment, maar in ieder geval het islamitische uh, sentiment, kwam veel sterker naar boven. Dus uh, kerken zijn aangevallen, er zijn inderdaad mensen vermoord. Uh, afgelopen november was ik rond de parlementsverkiezingen in Egypte, toen dus zijn we bij zo'n kerk langs geweest waar inderdaad een de meute langs was geweest. Uh, ja, die mensen die, die um, uh, voelen zich nu ook verlaten door de staat. Dus, dus uh, nu is er zelfs zeg maar, van, van staatswege geen bescherming meer voor hen. Um, ja, weten dus, u dat ja. zeker? Dat, dat zegt u wel. Maar is de, weten we dat zeker? Nee, nee, nee. Dat weet ik niet zeker. Ik niet. Maar dat is in ieder geval het sentiment onder christenen. Dat um, uh, Mubarak was een boef en uh, de tegenstander van Morsi, um, dat was ook een boef, de Shafiq. Dus het was een beetje de strijd tussen een boef en een baard, uh, uh, plot gezegd. Maar eh, als zij moesten kiezen, dan zouden zij eh, liever een boef hebben... à la Mubarak, die in ieder geval eh, ervoor zorgt dat de status quo werd gehandhaafd... Um Waarbij zij in ieder geval enige bescherming nog van de staat zouden kunnen verwachten. Maar uh, nu zullen zij uh, idee hebben dat, zij dat, dat, dat dit niet hun president is. En dat, niet, niet een, dat dit niet een president is voor alle Egyptenaren. Natuurlijk, dat is logisch als je kijkt naar het feit dat uh, Morsi natuurlijk een moslim is. En de kopjes een christenen natuurlijk een ander geloof aanhangen. Maar dan kijken we naar Morsi en dan hebben we hem eerder horen zeggen... Islam is de oplossing, maar ja. tijdens de campagnes... Plonky, wat gematigerder, zei hij zelfs dat hij het denkbaar acht... dat er koptische christenen in zijn kabinet zouden kunnen worden opgenomen. Ja, ze zijn in ieder geval een stuk pragmatischer... dan de, de veel extremistische salafisten. Dat zijn inderdaad mensen die vaak verantwoordelijk waren voor gewelddadigheid. Maar goed, als hij, dat zegt, als hij dat dan zegt... dat hij erover denkt om wellicht koptische christenen in het kabinet op te nemen... Hoe, waar baseert u dan op dat de, de mensen daar gevaar lopen met deze man aan het bewind? Nou... Dat mensen direct op korte termijn um, gevaar lopen. Maar het, het besef is al heel sterk onder christenen dat zij tweederangs burgers zijn. Dat zij uh, nauwelijks van iemand uh, bescherming kunnen. Um, verwachten, dat bleek al in de aflopen, het afgelopen jaar toen ook het leger zich soms tegen hem keerde. Maar onder Mubarak had men nog altijd het idee: van ergens is er die sterke uh, hand van de staat die hen uh, eten zou kunnen beschermen. En dat gevoel uh, is weg. Dus het is niet zo dat morgen uh, onmiddellijk nou ja, kerken worden gesloten of mensen het leven totaal zuur wordt gemaakt. Um, maar het, het, het uh, gevoel van een minderheid zijn, een uh, verdrukte minderheid, dat gevoel is sterker geworden. Als we kijken naar de regio, wat betekent deze overwinning van uh, Morsi voor de relatie tussen Israël en Egypte, denkt u? Nou, het, het uh, sentiment onder de bevolking was altijd al heel sterk anti-Israëlisch. Uh, uh, uh, zeer sterk gericht tegen Israël. En dat is nu overgeslagen op de politiek. Uh, ik denk ook in dit geval dat uh, Morsi pragmatisch is en dat hij uh, zeker niet snel een oorlog met uh, Israël zal, um, zal uitroepen. Uh, maar dit is zeker op de lange termijn is dit niet goed voor de vrede met Israël. Dit is, uh, hij komt op het sentiment tegen Israël, uh, tegen de vrede met Israël. Op dat uh, sentiment komt hij mede binnen. Um, dus ja, dat is, dat is absoluut geen steun in de rug voor mensen die een uh, stabiel en vreedzaam uh, Midden-Oosten willen. Ja, tenzij de Amerikanen zich natuurlijk achter deze morsje gaan opstellen, dan zal Israël ook niet anders kunnen. Ja, zo, zo, zoals morsje pragmatisch is, zo zijn Amerikanen vaak ook uh, pragmatisch. Dus die uh, zullen kijken hoe en waar kunnen wij uh, het meeste bereiken. Um, en als zij inderdaad hun financiële steun aan uh, begrip te continueren, en dat is een hele forse steun... Uh, daar leeft het land eigenlijk van, daar blijft het land uh, nog net mee op de been. Um, mosje kan niet zonder die steun, um, dus ook een mos en broederschap die zal daarvan afhankelijk zijn. En um, ja, voor de Verenigde Staten is dat tijd kopen en enigszins vrede kopen. Um, alleen, ja, op de lange termijn kun je wel afvragen hoe duurzaam dat is als er een groot sentiment is onder de bevolking om van die vrede af te komen. Um, en als juist dat sentiment voor deze president heeft gezorgd, ja, dan kun je je hard vasthouden. Dat gaan we nu nog niet zien. Dat is de langere termijn inderdaad. Op dit ja. moment, het grote feest van de Moslimbroeders op het Tagieplein. Gertjan Zegers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de Christen Unie. Dank u wel. Graag gedaan. Dag. Verslaggevers ter plekke: analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Missen niet de Radio 1 Sportzomer.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 Aan de lijn gaat. Oh. De Radio 1 Sportzomer. Aan de lijn. Het gaat een keer goed komen. Ja, het, het gaat, gaat een keer, keer goed. goed komen met dat pingeltje. We hadden zo enthousiast over dit onderwerp. We beginnen al te praten. En dan vergeten we dat pingeltje, natuurlijk. Um, ja, het komt ook een beetje door de stemming van vandaag natuurlijk. Want als je naar buiten kijkt, 24 juni, zomer, sportzomer heet het ook. Vel even uw oordeel, bel zelf even met 0800-1121. En zeg dan of klagen, een beetje zeuren over het weer goed is voor gezondheid. Of uw geluksgevoel 0800-1121. En voor we gaan kijken wat de bellers ervan vinden... gaan we er uiteraard eerst even over praten met onze eigen weerman Gerrit Hiemstra. Um, zeurt jij zelf zeurt een weerman zelf wel eens over het weer? Dat hij... Of zit dat helemaal buiten jouw pakket? Nou, een klein beetje. Ja. Wat, wat af en toe. Af en toe. Um, Zuren veel mensen tegen jou over het weer? Je bent de boodschapper van wat het weer doet. Maar vaak word je vaak aangezien als... Oh, dat is die man van het weer. Die dus ook van het slechte weer is. Nee, dat gebeurt daar eigenlijk nooit. Nee? Nee. We worden wel eens bedankt als het mooi weer is. Maar als het slecht weer is, dan, uh, nee, dan krijgen we geen boze brieven of zo. Of tomaten naar ons hoofd gegooid. Of dat soort dingen. Nee. Nou is weer ongelooflijk belangrijk, natuurlijk voor mensen in directe zin. Boeren, tuiners en dergelijke, die ja. zijn er zelfs van afhankelijk. Maar ook mensen met de scheepvaart, allemaal dingen, dus daarvoor... Maar we hebben het nu even over, zeg maar, eh, ons de gewone Nederlander... die vanochtend naar buiten komt en denkt, oh, m, nou, het is weer zover, zeg maar. Ja. En dan dat zeuren over het weer, de stelling van vandaag, is dat dat, dat, dat helpt of zo. Dat je dat denk je dat dat zo is? Uh, Ik denk dat het heel erg afhangt van de persoon. Je hebt natuurlijk mensen die zeuren over alles. Uh, dus zelfs als het prachtig weer is, dan lopen die nog te klagen. Uh, maar, dus ik denk dat het, een, um, ja, dat het heel erg afhangt van de persoon. Uh, ik denk wel, ja, voor dit soort dingen is het misschien wel goed om daar eens af en toe over te klagen. Maar als het maar niet de hele dag duurt, dan word je er niet vrolijk van. Maar even klagen, even zeuren, even kwaad worden, als we dat iets breder trekken. Ben jij ook bij de mensen dat kan even opluchten, zeg maar? Nee, nee, nee. Dat, dat, voor mij geldt dat niet. Uh, maar ik kan me voorstellen dat voor sommige mensen wel even oplucht. Uh, en dan is het weer natuurlijk een gemakkelijk onderwerp. Maar uh, ja, een paar weken geleden ging het vooral over het voetbal. En dan deed het weer er natuurlijk niet toe. Dus er werd vooral over het voetbal geklaagd. Uh, dus het is ook maar net uh, hoe, de, hoe, de, hoe de pet staat bij de mensen. Wat je zei: ik zuur wel eens een. Een klein beetje af en toe over het weer. Wat voor, ja. weer, wat voor weer moet het dan zijn? Als jij echt de nou, <laughs> ja. Kijk, ik vind dit ook niet, niet prettig, natuurlijk. Wat doe je dan? Je staat op, je loopt naar buiten, en je komt ja. terug in de keuken, en dan kijken je vrouw en je kinderen aan. Ja, die krijgt de volwassen. Oh. Wat of zoiets. Ja, ja. En dat is dus al even zo. Maar dan ben ik er ook vanaf. Kijk, ja, ah. dan ben je stil gelukkig. Ja. Bewijs, bewijs dat de stelling ja. eh, werkt. Maar, maar ik echt... heb natuurlijk ook een andere manier van kijken naar het weer. Hè, voor mij is het professionele interesse. Ik vind het toch wel ook wel interessant hoe dat komt. Ja, jij uh, denkt soms ook wat een mooi lelijk weer. Zeg maar. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat, dat is echt zo. Nou, dat gaan wij eens <laughs> even kijken. Hoe dat, wij hebben dat namelijk niet. We gaan eens even kijken hoe het met onze Blijf luisteraar is. Uit. Aan de lijn, goedenavond. Dag, met Miep. Ja, Miep, nou zeg het eens eventjes. Uh, helpt het eigenlijk dat zeuren over het weer? Uh, nou, wij, wij doen het niet. Nee? Nee, en wij wonen in, uh, sinds kort in Helmond, in Brandenvoort. Ja. En Brandenvoort had vandaag de grote Brandenvoortse markt. En dan zeggen wij natuurlijk wel wat jammer voor de organisatie. Maar het was een hele leuke dag. We hebben samen, mijn man en ik, wel door de regen gelopen en het was heel erg koud... Maar er waren muziekkorpsen en er waren prachtige kramen. En het was heel erg leuk. We nou, konden verse aardbeien kopen. Kijk aan. Kijk en aan. het aardbeienijs heb ik al gemaakt. Nou, dat lijkt mij helemaal mooi. En u zegt, wij zeuren niet over het weer. Ik dank nee, u. Nee, wij zeuren niet. Wij zijn uh, hoogbejaard. Maar we proberen er wel wat van te maken. Nou, dat lijkt mij een prachtig advies. Dank u wel. Aan de lijn. goedenavond. Ja, goedenavond. Met Turk. Ja, zeuren over het weer. Is goed voor de gezondheid. Eens of oneens. Dat lijkt me niet echt verstandig, nee, om te zeuren in Nederland waar het zo vaak regent. Maar dat kan behoorlijk opluchten, of niet? U doet dat niet? Ja, maar da dan moet je dat dagelijks doen. En als ik om me heen kijk, al die mensen die zitten te klagen omdat het regent, ja. Het lijkt me eerder een frustratie voor ze dan een opluchting. Ja, en het zeuren, lucht dat wel een beetje op? Zeuren over andere dingen dan het weer? Ik vind van niet. Nee? Het wordt toch niet minder. Het probleem uh, wordt dan toch niet opgelost? Nee. In plaats van dat je ermee leert leven. Ik bedoel, er zijn landen waar ze regen al te graag willen hebben. En in uh, Engeland is het nog veel erger dan hier in Nederland met regen. Dan denk ik, ja, we kijken het op een andere manier. We gaan nog één reactie halen, dank u wel. En dan gaan we eens even met een geluksprofessor praten. Um, eerst nog even een uh, luisteraar aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ik wil een, een zin aan toevoegen aan zeuren aan het weer is goed voor je gezondheid. Maar... Slecht voor de gezondheid van de partner. Oké, okay. <laughs> dus u zegt voor mezelf is het wel even lekker... Maar uh, de rest van de familie moet je er niet mee belasten. Nee, zeg alsjeblieft, doe me lol. Ik bedoel, accepteer wat je niet kunt veranderen. En wanneer er situaties zijn die je wel kunt veranderen... die niet goed zijn, doe daar dan iets aan. Okay. Maar hier kun je niks aan veranderen. Bespaar, dus ja. wees kritisch met het zeuren. Bespaar je energie, of spaar je energie voor de dingen waar Absoluut. je het echt voor nodig hebt. Uw Absoluut. punt is duidelijk. Dank okay, u wel. Goed zeg Gareth uh, Hiemstra, die voorgebeld, die zei... in Engeland is het veel erger dan hier. Uh, is dat zo? Ja, je hebt natuurlijk wel gebieden waar het veel vaker regent. Uh, Engeland is een voorbeeld, Ierland. Maar ook bijvoorbeeld de westkust van Noorwegen... staat uh, echt bekend of berucht om zo'n groot aantal regendagen. Maar ik heb, ik heb er drie jaar gewoond in Engeland. En daar zag je de, bu de buien aankomen, maar ook snel weer verdwijnen... als gevolg ja. van dat eilandklimaat. En echt gezeurd daar werd er niet, zoals ik dat hier inmiddels wel ervaar. Ja, nou, misschien heeft het ook wel wat met de volksaard van doen. En uh, misschien <laughs> is het zo dat Engelsen. Ja, die hebben nu toch echt wel in de gaten dat het niet gaat veranderen daar. Dus dat moet je, ja, dan kun je die weinig het al anders over We gaan eens even over dat zeuren. En ook fijn zeuren volkje zijn. praten met uh, geluksprofessor Ruud Veenhoven. Goedenavond. Goedenavond. Um, uh, geluk en zeuren. Is daar een, een verband tussen? We hebben het over gezondheid. Dat gaat wat ver misschien. Maar, maar geluk, geeft het een soort geluksgevoel als je even kan zeuren? Nou, niet zozeer op het moment. Uh, maar uh, als je zeurt over dingen die je kunt veranderen... En die veranderen, ja, dan word je daar op den duur gelukkiger van. En ja, over het weer, dat kun je natuurlijk niet veranderen als je erover zeurt. Maar uh, je hebt in ieder geval een gespreksonderwerp. En als je het over niks anders kunt hebben, nou ja, dan is dat meegenomen. Maar toch even, uh, want u zegt als, als het verandert, dat snap ik, dan is daar onmiddellijk een gevolg van wat je gedaan hebt. Uh, soms is er ook geen gevolg, maar dan zeggen mensen, ja, maar dat lucht, het, als het ware het lucht wel even op. Ik weet wel dat het niet helpt, maar het lucht, kan het in die zin wel iets, iets toevoegen? Nou ja, misschien momentaan dat je je eventjes lekkerder voelt, maar daar word je niet gelukkiger van in de zin van dat je leven echt beter wordt. Nee, dus dan moet je echt, je deel richten. wat een van de luisteraars ook zei, je moet je richten op dingen waar je invloed op hebt. Zijn wij overigens, want Tim, over die ik zei dat wij een stuk harder zeuren over het weer dan in zijn Engelse tijd. Stuk harder, stuk harder. Zijn wij zeuren, het volkje? Ik zou het niet weten. Ik denk dat zeuren ook over het weer, dat wat universeel is. Um, en wat wij ook doen is uh, zeuren over de politiek. Ja. Daar is echt veel kritiek op. En dat zie je ook. Hè. Er zijn protestpartijen die zijn erop gekomen. En daar zie je toch wel interessant dat het eigenlijk steeds beter gaat in Nederland... Uh, terwijl het gezeur toeneemt. En misschien komt het wel, omdat we ja, zo kritisch zijn op wat er allemaal gebeurt in Den Haag... Uh, dat die daardoor uh, ja, toch wat oplettender zijn... ...en het uiteindelijk toch beter gaat met ons. Ja, want, want uit allerlei onderzoeken blijkt vaak dat we inderdaad op allerlei gebieden vinden... ...dat het eigenlijk heel goed gaat met ons en inderdaad toch heel veel eh, zeuren. Dus, en u zegt, daar zit misschien wel een soort verband tussen. Ja, hè, dus, uh, we vinden dat het goed gaat met onszelf. En als je mensen vraagt, van, ben je gelukkig? Ja, dan zegt de meerderheid ook ja. En er zijn steeds meer mensen die ja zeggen. Maar uh, we worden steeds kritischer over de overheid. Terwijl die overheid toch de, uh, ja, de condities schept omdat wij gelukkig zijn. Nou ja, het zou dus kunnen zijn, het is moeilijk om dat echt te bewijzen... Hè, dat uh, ja, een kritische bevolking uh, de overheid scherp houdt. En dat daardoor de dingen langzamerhand ja. beter worden. Nou, wij gaan nog eens. Ik, ik blijf even bij ons. We gaan eens even kijken wat een aantal luisteraars hier nog op te zeggen heeft. Aan de lijn, goedenavond. Zegt u het maar. Ik hoor Hello? Ja. Ja, hallo. Ja. Hello. Goed. Nou, kijk, mijn naam is Bart Vlos. Ik heb een boek geschreven, het Antiklaagboek Eerste Hulp bij Zeuren en Zaniken. En als het gaat om het weer, het speelt mee dat als we klagen over het weer, het een saamhorigheidsgevoel Geeft. Betekent eigenlijk dat... Het, we kunnen het niet beïnvloeden, het weer. Want over erover te praten is niet alleen een fijn onderwerp om mee te beginnen. Maar het creëert ook zoiets van... Oh, wat fijn, hè? Iedereen vindt het vervelend als het weer slecht is. Iemand die noodwaar klaagt over het weer en dat altijd doet... Een zware klager die bijvoorbeeld zegt... Als het op woensdag mooi weer is, en maar, het zegt, maar het gaat zaterdag al regenen... Zit er vaak een grote probleem achter. Maar in een land als Nederland is klagen over het weer prettig... Omdat je onderling, onder de paraplu, gewoon gezellig eens kunt klagen over het weer. Zolang je dat niet in blijft... houden. Ah nee, is er niet aan de hand. Dus als je heel veel klaagt gaat dat ook tot een korter leven leiden? Ja, er is veel onderzoek gedaan naar geluksbeleving en zo. Er is een professor, eh, dokter Martin Seligman uit Amerika... die heeft onderzocht dat zware klagers... die dus alleen maar klagen om het klagen zelf. Op de langere termijn minder succesvol zijn, minder vrienden hebben. zijn vaker ziek en ze gaan zelfs eerder dood. Dus is er is een verband tussen je hele leven lang zwaar klagen. Dus alleen maar de nadruk leggen op de negatieve afwijking... en de lengte waarin je dat doet. Klagen op zich is niet zo'n probleem. Je moet mensen ook nooit direct afkappen als ze klagen... want mensen doen het om opgelucht te zijn. Maar als ze erin blijven uh, heeft het een nadelig effect. En ik geloof heilig, daarom heb ik ook het anti-klaagboek geschreven... dat je klaaggedrag positief kunt pareren. Er zijn allerlei trucjes voor, uh, om dat op positieve wijze te doen. Nou, ben, bent Flos, ben, dankjewel. Ja, bent u ingeslaagd in deze uitzending. Aan de lijn, goedenavond. Oké. Okay. Ja, oké. Okay, zeg het maar. Oh, ja, oh, ja nee, uh, is dat weer aan mij gericht dan? Ja, ja is helemaal he, aan he, u. Dat oh. is toch steeds meneer Flos? dankjewel. Nou, dan gaan we nog <laughs> de volgende. Ja, Aan de lijn, goedenavond. Hallo. Hallo, wie daar? Nou, niemand meer. We gaan Hallo. nog eens even kijken. lijn, goedenavond. Ja, goedenavond, mijn Michael. Ja, de Ik stelling. denk dat klagen helemaal niet, niet helpt. Ook niet voor een stukje geluk. Maar ik denk dat het wel goed is dat mensen het doen, want anders krijg je allemaal van die opgekropte woede over een regenbuitje. Dus uh, laat iedereen maar lekker klagen, zeg ik. Hoe doet u dat zelf, meneer? Uh, nou, ik vind het eigenlijk wel mooi om anderen een beetje ermee te stangen. is dus ja, het is <laughs> weer, maar het kan me eigenlijk niet, eigenlijk niet zo veel boeien een mooie functie voor u. Ja, ik geniet er wel van. Nou, dan heeft u een mooie dag achter de rug. Heeft u ook mensen kunnen snakken vandaag. Dank u wel, hè. Aan de... Aan de... gaat om knopjes aan, maar we hebben geen beelders meer. Gerrit, even over die gezamenlijkheid die iemand zei. Want dat vond ik nog wel een leuk argument. Die zei, het geeft wel een gevoel van saamhorigheid. Even lekker met z'n allen over dat weer hebben. Ja, ik kan me nog wel iets bevoorstellen. Het schept toch een band. En uh, ja, dan, dan, dan uh, kun je het er een keer over hebben en dan, ja, dan is het ook weer klaar. Ja. Maar goed, er zijn natuurlijk ook wel uh, mogelijkheden om, om met wat dus het gesprek weer de andere richting op te, op te buigen. Door bijvoorbeeld op een gegeven moment te roepen van, uh, nou regen komt altijd weer zonneschijn. Er is altijd <laughs> nog een wending aan te geven. Uh, nog even naar onze geluksprofessor, uh, meneer Veenhoff, zijn er u nog dingen opgevallen? Nee, ik vind dat de meeste uh, verstandige dingen al gezegd zijn. En u zegt van, uiteindelijk blijkt eigenlijk ook bij alle bellers die ons bellen... van, nou, niet te veel zeuren, gewoon je kan het toch niet beïnvloeden. Even zeuren mag, maar vooral niet als een soort doel op zich, hè? En dat lijkt me. En uh, nou, als je heel lang blijft zeuren, dan hou je geen vrienden over. En uh, dat is niet goed voor je. Oké, okay, we uh, hebben uh, nog één, één beller. Gaan we gaan nog eens even kijken. Aan de lijn, goedenavond. Ja, goedenavond, met Leon van Duren. Goedenavond. De stelling, uh, zeuren over het weer is goed voor uw gezondheid. Nou, ik zal het kort omschrijven. Het is te nat of het is te droog. Het is te warm of te koud. En niemand doet er wat aan. Maar ik denk, als de zon niet in je hart schijnt, blijft het altijd slecht weer. Oh, wow. dus, en, mijn, en mijn zon is Yeshua Hamashiach. Dus de vreugde des Heren zorgt dat ik altijd mooi weer heb. Nou, ik dank u voor uw duidelijke boodschap. Dank u wel. Goed zo. Dag. Als we kijken op de website, dan zien we dat veel mensen het uh, niet eens zijn met de stelling. 54% is het niet eens met de stellingen zeuren over het weer is goed voor je gezondheid. 46% dus wel. En iemand reageert ook, men nee, moet leren relativeren. Met jammeren alleen stort je jezelf en anderen mogelijk in een depressie. Een beetje cynisme op zijn tijd lijkt deze persoon wel gezond. Kijk, het teams als allerlaatste. Wanneer ga je weer mooi weer voorspellen? Hoeveel dagen? Wat wil ik dan toch nog even over zeuren tot slot? Nou, uh, dinsdag wordt een mooie dag. Oh, Oké, okay. ja. dus dat is alweer snel. En, uh, dus... Na woensdag gaat de temperatuur weer omhoog. Dus, uh, ja. We hebben helemaal, niks, komt helemaal, goed. helemaal niks meer uh, te zeuren daarover. Gaan wij nog even naar uh, Ruud Veenhoven, Onze, uh, Bent u gerustgesteld door de peiling, zeg maar? Is het een beetje uh, hoe we het moeten doen? Ja, mensen die, uh, die hebben het al bij het en het lijkt me... Nou, dan ga ik u uh, danken voor het feit dat u bij ons uh, in de uitzending wilde zijn. Graag gedaan. Oké, okay, prettige avond. En dat was de stelling. Nou, ik moet je vertellen, Tom, ik uh, vind het toch wel iets typisch Nederlands, dat zeuren. Ik heb jarenlang in het buitenland gewoond, Engeland en Amerika, maar het is toch wel iets typisch Nederlands. En het volk lijkt wel zich te kunnen... Vinden misschien anderen niet bewust of onbewust om te kunnen zeuren over van alles en nog wat. Nou, wees dan toch blij met de uitslag van de, van de peiling. Uiteindelijk dat ruim 54% het oneens was met, met deze stelling. Dus een even zeuren mag is volgens mij de conclusie, maar niet uh, al te lang. Gaan we niet over zeuren dan? Die nee, wij houden ook op uh, over met zeuren over het weer en gaan ons alweer richten op het nieuws wat zo gaat komen. En dan gaan we naar het volgende uur. Nou, We hebben altijd de prachtige sportdok. En het gaat dit keer over de hindernis. En de, wat voor uh, positie die je neemt in het leven van een paard. Dus dat is heel bijzonder. Vandaag zei uh, je had heel vaak over paarden gehad. Het gaat over de hindernis bij het paardenspringen. Het is bijna 7 uur, Mark Visser is aangeschoven voor het nieuws. Um, Radio 1 Sportzomer ook te bekijken via de webcam radio1.nl. Het is droog in deze studio, ja. dat in ieder geval. En de zon schijnt ook volgens mij bij jou, Tom. We gaan door tot 11 uur vanavond en we gaan langzamerhand ook voorgloeien... voor de wedstrijd, de vierde kwartfinale die er nog te spelen is... tussen Engeland en Italië. Kan ik er alleen nemen, ja hè? Tom van Teck, goedemiddag. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Ja, ik ben ik. Ja, u bent hoor. Ja. Heeft u iets op uw leven? Ik heb enerzijds complimenten voor het programma. Of iets heel anders? Weet u weten hoe het met de hondjes van Pim Fortuin is. Oh, dat heb ik geen idee mevrouw, wat met de hondjes van Pim is. Daar ga ik niet over. Wel iedere dag tussen twee en half drie met Tom van Teck. Een goedemiddag. Een goedemiddag. 0800-1101. Tom, luister. Ja. 0800-1101. Klaaglijn Tom van Teck, Goedemiddag.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 Vanavond in Karo Brandpunt. Extreem rechts in Europa. De opkomst van fascistische splintergroepen. Wie zijn ze en wat willen ze? Dat en meer in Karo Brandpunt. Vanavond om kwart voor elf op Nederland 2. Dit is Radio 1.